1 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Slechtste kwartaal voor Huizenmarkt sinds het begin van de kredietcrisis. College Bescherming Persoonsgegevens wil boetes kunnen uitdelen. En vuurtjes stoken met bijbels leiden waarschijnlijk tot molenbrand. Het er hangen stapelwolken die vooral in het binnenland plaatselijk kunnen uitgroeien tot buien. Met daarbij kans op onweer en hagel. Aan de kust blijft het overwegend droog en vrij zonnig. Zo'n 12 graden is het en er staat een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Morgen een beetje zo'nzelfde dag. In het weekend minder regen. We beginnen met nieuws van Justitie. De rechtbank heeft de voorlopige hechtenis van Dino Sorel in het liquidatieproces opgeheven. Sorel wordt gezien als de rechterhand van Willem Holleder... Volgens de rechtbank zijn er niet genoeg bezwaren om hem nog langer vast te houden. De OM verdenkt Soerel er onder meer van dat hij opdracht heeft gegeven voor twee moorden. Verslaggever Robert Bas. Het is een zware tegenslag voor het Openbaar Ministerie. Want het Openbaar Ministerie ziet Soerel als een van de opdrachtgevers voor liquidaties. De rechtbank zegt nu feitelijk voor die verdenking is er te weinig bewijs op dit moment. De beslissing van de rechtbank betekent niet dat Soerel nu vrijkomt. Hij is onlangs door het Hof veroordeeld tot zeven jaar cel in een drukzaak. Blijft kwakkelen op de woningmarkt. Volgens de laatste cijfers van makelaarsorganisatie NVM... zijn er in de eerste drie maanden van dit jaar... weer minder huizen verkocht dan eind vorig jaar. De prijs van een gemiddelde woning is verder gedaald. Ger Hukker, voorzitter van de NVM. Ja, we zitten al met al nu al drieënhalf uh, jaar in, uh, in slecht weer. En uh, op wat nuances na... Uh, zie je dat de ene keer de, de transacties nog iets harder dalen dan de andere keer. En, uh, en hetzelfde geldt voor de prijzen. Maar de, ja, dit winterkwartaal was echt slecht. Dus uh, daar hoeven we niet omheen te draaien. Wat sprong er nu uit? Nou, eigenlijk de versnelde tempo van dalende prijzen. En dat heeft uh, toch te maken met, een, met ook een nieuwe vorm van, uh, van realisme bij verkopers. Die gewoon zien van nou na de zomer of na de winter gaat het niet beter en, en dit slechte weer blijft nog even. Dus je ziet ook dat ze eerder overwegen een bod van, uh, van een koper uh, een serieus bod te accepteren. Of zich gewoon terug te trekken uit de markt. Ja, dat is een ander heel duidelijke trend dit kwartaal. Dus dat, er zijn ruim 15.000 woningen van de markt gehaald. Ze stellen in ieder geval hun verkoopbeslissing uit. En ja, terecht naar mijn idee, omdat je zag dat die woningen soms 20% boven de werkelijke marktwaarde lag. Ja, en dan, dan wordt zo'n woning niet bezichtigd door kopers laat staan gekocht. Het realisme keert dan langzaamaan een beetje terug bij de verkopers. Het is een echte kopersmarkt. Tegelijkertijd, mensen kopen niet, want ze zijn onzeker. Onzeker over hun eigen financiële positie. Maar het kabinet laat ons ook in ongewissen zeggen jullie. Hè? Wat is jullie eh, zwaarste punt van kritiek nu richting het kabinet Rutte? Nou, het is vandaag superbelangrijk dat het kabinet duidelijkheid geeft... over een verlenging van de overdragsbelasting van 2% na 1 juli omdat een gemiddelde verkooptransactie uh, tussen de twee en drie maanden aan tijd vergt. Ver. Omdat je anders een ophoping op de markt krijgt. Dus je ziet het uh, super druk op dit moment nog bij hypotheekadviseurs. Omdat er nog last minute kopers en verkopers tussen zitten die nog net het kunnen halen om op 1 juli uh, tijdig over te dragen. Maar we zien nu ook al dat er verkopers zijn die zeggen... ja, maar dan, dan hoor ik in juni twee dagen voor 1 juli of ik moet verhuizen of niet. Ja, dat, daar ga ik niet aan beginnen. Dus je ziet dat daar afstel van, uh, van transacties plaatsvindt. En dat kan alleen maar opgelost worden door duidelijkheid van, uh, van het kabinet... rond uh, de 2% overdragsbelasting. Ger Hukker van de NVM in gesprek met Peter van der Meerschout collegebescherming persoonsgegevens is het meer dan zat dat het geen boetes kan opleggen. De Wacon doet daarom bij de presentatie van het jaarverslag een dringend beroep op de politiek. Volgens CBP-voorzitter Jacob Koonstam wordt het functioneren van het college ernstig beperkt door het ontbreken van een boetebevoegdheid. Ik vind dat, als je, dat je echt soms het gevoel hebt dat we met gebonden handen organisaties die willens en wetens de privacywetgeving overtreden tot de orde moeten roepen. En dat gaat niet goed. En dan moet dus een boetebevoegdheid... Komen in onze richting, zodat we echt kunnen zeggen: jongens, zo gaat het niet. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar het nieuws, in ieder geval, nog los even van de vraag wat er maar waar is: Zembla over verzuimbureaus of voor medische gegevens die links en rechts snikkeren. Dat weet iedereen dat je daar heel voorzichtig mee moet zijn. En dan wil ik kunnen zeggen: als we dat aantreffen, onderzoek doen, vaststellen. Kunnen zeggen. Dit is de boete, betalen. Dat zal zo'n ontzettende goede werking hebben... op het nalevingsniveau uh, van de wetbescherming van persoonsgegevens... En, en de bescherming van ook medische gegevens. Voelt u zich wel serieus genomen, meneer Koonstaan? Ja. Gelukkig wel, uh, de, door de politiek steeds meer trek, is dat we de wind meer in de zeilen hebben waar het bescherming persoonsgegevens betreft dan jaren en jaren. In het geval was in de Kamer is er steeds meer support voor bescherming persoonsgegevens en voor het CWP als zodanig. Ook de staatssecretaris zou misschien wel willen, ik vind dat hij te langzaam gaat op het punt van uh, het omschreven van de boetebevoegdheid. Andere landen hebben die wel al en het zou goed zijn als wij die echt heel snel zouden kunnen krijgen. Nog even kort vooruitgeblikt, uh, meneer Koonstam, uh, 2012. Uh, wat zijn de, de grootste bedreigingen voor de privacy? Uh, moeten we dan denken aan, aan Facebook en uh, dat soort uh, social media uh, uh, dossiers? Ja, zeker. Het uiteindelijk is in de private sector zijn echt grote risico's uh, uh, aan de orde. Die hebben met name betrekking op profilering, dat zonder dat je het deed over al jouw al jouw digitale gegevens die je achterlaat op internet... Of, of koopgedrag of wat dan ook, openbare registers... dat die samengevoegd worden, dat er een profiel op je voorhoofd wordt geplaatst... en dat je daardoor maatschappelijk anders bejegend en behandeld wordt dan anderen. Dat is een van de dingen die we het komende jaar centraal zullen gaan stellen... en onderzoek zullen gaan doen op dat we... Organisaties die van die profileringsmogelijkheden gebruik maken... ertoe verplichten om veel helderder te communiceren... over welke gegevens ze over wie en waarom hebben... en welk gebruik ze daarvan maken. Jacob Koonstam, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens. De oppositie in Syrië wil morgen weer betogen tegen president Assad. Verschillende oppositiegroeperingen hebben daarvoor een oproep gedaan. Sinds vanochtend vijf uur geldt er een staakt het vuren. Maar volgens onbevestigde berichten... wordt er in verschillende steden alweer geschoten. Verder heeft het Syrische leger zich niet teruggetrokken uit de steden... zoals was afgesproken. De Russische minister Lavrov zegt dat het Westen-president Assad... de tijd moet geven om het vredesplan uit te voeren. Dit is het NOS-journaal, het door meegens. De machinist die betrokken was bij het treinongeval in Stavoren... in 2010 was dat, wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft dat besloten. De machinist uit Goor reed met een onderhoudstrein door een stootblok. Vervolgens ging die trein dwars door een watersportwinkel. Een Italiaanse machinist bestuurde de trein onder leiding van de Nederlander. De Nederlandse machinist was niet op de hoogte gebracht van een aantal veranderingen in het traject, zegt het OM. Een aantal van die punten zijn is dat er de kaart die gebruikt werd door de piloterende machinist. Die was een oude kaart. Plus kwam er nog bij dat het werktraject. heel snel s'avonds nog veranderd werd. Waardoor hij zich ongeveer in moest lezen op een verandering van het traject. De wereld moet achter Birma gaan staan, dat zegt de Britse premier Cameron. Hij is op rondreis door Azië en morgen bezoekt hij als eerste westerse leider het land... sinds de Goentaf 50 jaar geleden aan de macht kwam in Birma. Correspondent Anne Sane in Groot-Brittannië. Anne, wat bedoelt Cameron concreet als hij zegt dat de wereld achter Birma moet gaan staan? Ja, wat de Britse premier daar eigenlijk mee bedoelt is dat hij de economische sancties die Birma heeft opgelegd gekregen door de EU op korte termijn wil versoepelen. Birma wordt al jaren geboycott door het Westen omdat het een ondemocratisch bewind de mensenrechten zou schenden. Maar nu Birma voor het eerst democratische verkiezingen heeft gehouden, zei de Britse premier tijdens zijn bezoek in Indonesië letterlijk. Als Birma de eerste stap richting democratie neemt, dan moeten wij hen ook tegemoet komen. Mm. Het opheffen van deze sancties kan David Cameron overigens niet zelf helemaal in zijn eentje doen. De Europese Unie komt eind deze maand samen in Brussel. En daar zal officieel besloten worden of de handelssancties tegen Burma worden versoepeld... of misschien zelfs wel helemaal worden opgeheven. Ja, en Amerika heeft eerder ook al iets dergelijks gezegd, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Morgen dan gaat hij zelf naar Burma als, in, in uh, ja, als eerste westerse leider in 50 jaar. Dat de groente daar zit. Wat, wat, weet jij zijn programma, wat gaat hij doen? Ja, de, uh, David Cameron is zelf deze week op een vijfdaags handelsbezoek in Azië... om daar de handelsrelaties uh, aan te halen en uh, nieuwe investeerders te werven... om uh, de Britse economie weer een beetje op uh, gang te krijgen. Dus het opheffen van de sancties in Burma is natuurlijk ook wel in zijn eigen belang. En uh, Westerse landen in het algemeen staan te popelen om de Burmeese markt te betreden... want Burma is heel rijk aan grondstoffen. Ja. Nou, en de Britse premier ziet nu dus zijn kans gewoon... om uh, met zijn handelsgezelschap morgen de banden in Burma aan te halen. En, en weet je met wie die gaat praten? Uh, ja, um, nou, er is eigenlijk nog wel een kleine nood bij te plaatsen. Want de economische sancties tegen Burma uh, die zijn nog steeds van kracht. En het is dus niet gewenst dat hij een officieel be, uh, handelsbezoek daar aflegt. Dus de handelspartners in David Kermans gezelschap worden door de Britse regeringen dan ineens omschreven als uh, toeristen. En zo zullen ze morgen het land ook inkomen. Okay. En terwijl David Cameron dus op bezoek zal gaan bij de president van Burma en uh, de oppositieleider van het land, zullen zijn handelsrelaties uh, ineens uh, een cultureel programma worden voor. Geschoteld. Ja, met een camera om de nek en zo. <laughs> Precies. Dank je Dankjewel. Anne Sane. Uh, Rotterdam, daar is het bestuur van de onderwijskoepel Boor opgestapt... vanwege een fraudeschandaal. Boor is een koepelorganisatie voor het openbaar onderwijs in Rotterdam. 85 scholen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs vallen daaronder. Dan loopt er een justitieel onderzoek naar corruptie, oplichting en in geschriften... bij de onderwijsstichting en een administratiekantoor. Er zijn vijf verdachten aangehouden. Eén van hen zou hebben gesjoemeld bij de aanbesteding van bouwprojecten. En er staat al vast dat er door de fraude zeker 70.000 euro is verdwenen. Italië moet door de opgelopen spanning op de financiële markten... meer rente betalen op de staatsschuld. Het land ging vanmorgen de kapitaalmarkten op voor een nieuwe driejarige lening. De beoogde 5 miljard euro werd wel opgehaald... maar de belangstelling en de rente vielen tegen. Ook op de aandelenbeurzen blijft de stemming nerveus. Dinsdag gingen de koersen na het lange paasweekend hard onderuit... door zorgen over de schuldencrisis en de verzwakkende economie... in Europa, in de Verenigde Staten en in China. De belangrijkste beurzen zwabberen nu dus tussen winst en verlies. Dan de brand in, van, uh, in Burm, in Friesland, van de monumentale molen. Waarschijnlijk is die molen afgebrand... doordat jongens daar uh, bijbels- en psalmboeken in brand hadden gestoken. Eerder werd gedacht dat de brand was veroorzaakt door vuurwerk. De politie heeft inmiddels zes jongens tussen de 12 en 15 aangehouden. De jongens zijn verhoord. Ze vertelden dat ze tijdens een wandeling door Burum op die boeken zijn gestuurd. We zagen ze een container staan met erin een aantal uh, oude bijbels en psalmenboekjes. zijn vervolgens naar de molen gelopen en hebben daar uh, ja, die boekjes in brand gestoken. En op een gegeven moment zagen ze dat het vuur uh, een aantal houten planken van de molen uh, had aangetast. Ze hebben het vuur uitgemaakt. maar eigen zeggen dan... En uh, ja, dus later die avond, s'avonds, dat was een grote schrik dat er volledige molen in brand stond. Ja, het is volgens de zes nooit de bedoeling geweest om de molen 225 jaar stond hij daar in brand te steken. Sport. Te beginnen met zwemmen. Inge Dekker heeft tijdens de series van de Swim Cup in Eindhoven een snelle tijd gezwommen op de 100 meter vrije slag. Dat is belangrijk voor Dekker, want ze was de afgelopen tijd niet in goede doen. Ze moest zich nog plaatsen voor het estafette-team bij de Olympische Spelen. Met deze tijd lijkt dat gelukt en valt er een last van de schouders. Ja, zeker. Het is heel belangrijk. En uh, ja, deze wedstrijd wilde ik gewoon alles op alles zetten om, uh, ja, voor die eerste vette. Want ja, we hebben gewoon zo'n grote kans om een medaille te winnen. En misschien wel weer goud. En uh, daar wil ik gewoon niet laten schieten. Nee, en de nummers 1, 2 en 3 die liggen wel redelijk vast. Maar die nummer 4 positie, hè, die was een beetje wankel geworden. Ja, nou ja, weet je, ik wist zelf wel dat ik uh, ja, in potentie ben ik natuurlijk wel uh, nummer 4. Dacht ik altijd. Maar ja, goed, dan moet het er wel uitkomen. En uh, nou ja, ik ben heel blij dat het er nu wel gaat. Inge Dekker was dat. Ze zwemt later vandaag de halve finale van de 100 meter vrije slag. Ja, de titelaspiraties van PSV. En dan hebben we het over voetbal. Kunnen de ijskast in de Eindhovenaren verloren gisteravond van RKC. En staan nu zeven punten achter op koploper Ajax. Dat lijkt met nog vijf wedstrijden te gaan, um, voor, te gaan zorgen voor een niet te overbruggen gat. Giorgino Wijnaldum realiseert zich een dag na de Zepert in Waalwijk... dat de kansen op het kampioenschap zijn verkeken. Ja, ik denk het wel. Ik uh, moet nog wel heel vreemd lopen om uh, kampioen uh, te worden. Wat wordt nu het nieuwe doel? Is dat toch die tweede plaats? Nou, ja, zeker. De tweede plaats dat is voor onder Champions League. En, uh, ja, ik denk dat dat nog het hoogst haalbaar is. En uh, ja, wat ik net zeg, het moet nog het moet heel uh, vreemd lopen om nog kampioen te worden. En ik hoop het wel, alleen ik hou er, niet, ik hou er geen rekening mee. En uh, ja, ik, we moeten gewoon ons richten op de tweede plaats. Verkeersinformatie nu. Bij de AWB wijnans Goedemiddag. Goedemiddag. De N218 bij Spijkenisse is in beide richtingen vertraging. Bij de Hartelbrug is een technische storing al een tijdje, ruim een uur. Um, de, ja, de brug wil niet open, de slagbomen gaan niet open. En vandaar dat het verkeer daar stilstaat. Omleiding loopt via Hoogvliet, maar het is daar extra druk, zeker op de Spijkenissenbrug. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum, daar staat bij Sliedrecht Oost... twee kilometer file, dat komt door een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. Rijnan, dank Nog één keer de hoofdpunt uit deze uitzending. Slechtste kwartaal voor Huizenmarkt sinds het begin van de kredietcrisis in 2008. College Bescherming Persoonsgegevens wil nu ook boetes kunnen gaan uitdelen. En vuurtjes stoken met bijbels. Dat leidde waarschijnlijk tot de molenbrand in Buren. Dat was het, het uitgebreide NOS-journaal. Het is 14 over 1. De V gaat zo meteen verder met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Frank Dumos. Goedemiddag, welkom terug bij de NCRV. Zometeen heb ik een werklunch met Lineal Marijnissen. Ze is van de AP van Ze FNV. is betrokken bij, het, bij de CAO onderhandelingen van het zorgpersoneel. De werkdruk in de zorg wordt steeds hoger. En na half twee, stand.nl op deze zender. Dan gaat het over de conclusies van de Commissie De Wit over de aanpak van de financiële crisis. En daar blijkt dat toenmalig minister van Financiën Wouter Bos fouten heeft gemaakt en de Kamer vaak te laat en niet volledig heeft ingelicht. Is deze kritiek op Bos terecht? We zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is: Wouter Bos wordt te hard aangepakt door de Commissie De Wit. Bent u daarmee eens of oneens? SMS naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800 1101. 0801101. u kunt stemmen op de website www.stamp.nl of twitteren hashtag de Stelling is. Wouter Bos wordt te hard aangepakt door de commissie De Wit. Dit is Radio 1, de werklunch. Kamernood onder studenten is een terugkerend, eeuwigdurend probleem. Studenten zijn er lang blij als ze een kamer kunnen vinden... maar zijn vaak niet op de hoogte van de rechten die ze hebben als kamerhuurder. Michael Verstraten van Recht op een Kamer wil studenten daar graag mee helpen. Vandaag geeft hij 24 uur lang gratis advies aan studenten. En Michael Verstraten is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Hey, goedendag, spreek. Michael Verstraten van Recht op een Kamer. .nl. Ja, dankjewel, dat zei ik net. Slikken studenten te ja, ja. veel in de jacht op een kamer? Uh, wat, wat zegt u toen nog even vragen? Ja, slikken studenten. Ja, het bereikt een beetje slecht, sorry. Oké, okay. slikken studenten te veel in de jacht op kamer? Ja, ik vond het ook al een beetje dubieuze zin dat uh, de, die vrouw alleen die zin als eerste herhaald had. Um, maar dat klopt inderdaad. Naar mijn mening zijn studenten niet goed op de hoogte van de rechten die ze hebben. En ja, op die manier kunnen ze eigenlijk ook niet goed opkomen voor de rechten. En uh, dat proberen wij eigenlijk hun aan de man te brengen. Um, en ze de best wel juridisch advies te, te geven. Jij bent zelf student, nog? Ja, klopt. Ik ben uh, derdejaars rechtenstudent en begin in september mijn master ondernemingsrecht. Wat, wat heb je zelf meegemaakt uh, als het gaat uh, over rechten of rechteloosheid als kamerhuurder? Uh, ja, zelf heb ik een, echt een hele goede kamer. Met, uh, met, met vrienden woon ik in huis. En dat is onwijs gezellig. En ik heb verder geen uh, onrust wat dat betreft. Maar in mijn vriendengroep merk ik wel af en toe dat, uh, dat er dingen gebeuren, te hoge huurprijzen. En dan, uh, ja, dan, dan denk je wel van hey, hier moet iets aan gebeuren. En wat, wat kan een huurder uh, of een potentiële huurder daaraan doen? Ja, um, huurders ja, die worden eigenlijk vaak door te hoge huurprijzen aan de slechte kamers gebonden. Uh, ze worden soms onrechtmatig op gezet. En uh, door, door zeg maar gratis juridisch advies te geven, proberen ze eigenlijk uh, op het goede pad te helpen. En op die manier uh, studenten eigenlijk gratis advies te geven in met samen met advocaten. Maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? Een student komt naar jullie toe zegt ik betaal veel te veel. Uh, kijk eens, ik heb een foto gemaakt op mijn mobieltje. Wat een krot. En wat doen jullie dan? Um, ja, dan gaan we eerst samen met de huurcommissie uh, gaan we gaan, zeg maar, de maximale huurprijs berekenen. Vervolgens kunnen ze ons en dan gaan we samenwerken met advocaten. Uh, de te veel betaalde huur terugvorderen van de verhuurder. Michael, met alle respect, waarom heb je daar een advocaat voor nodig? Um, advocaten zijn eigenlijk, uh, ja, zoals, zoals duidelijk is, beter geschoold uh, En daarnaast kunnen zij, op de toevoeging, kunnen zij, uh, de student eigenlijk de beste juridisch advies geven. Uh, vaak zijn uh, huurproblemen toch ingewikkelder dan studenten in eerste instantie denken. Zo zijn er bijvoorbeeld uh, veel rechtswinkels en dat soort dingen. Uh, ja, wij noemen het zelf ook wel gewoon zwetswinkels. Omdat uh, er wordt toch altijd veel gelund en eigenlijk weten ze niet goed uh, inhoudelijk wat er eigenlijk allemaal speelt. Daarnaast is woonruimte de primaire levensbehoefte eigenlijk van mensen. Uh, zonder het dak hoofd is het... Uh, nee, allemaal, allemaal helder. Maar je had het net zelf over de, de, uh, de huurcommissie. Daar kan iedereen naartoe. Dat is laagdrempelig. Dat is niet ingewikkeld. Ja. En ze spreken normaal ja. Nederlands daar. Uh, ja, zeker. Dat klopt. Uh, maar de, de huurcommissie is eigenlijk gewoon een uh, door de overheid opgestelde organisatie... Uh, die verder echt niks doet dan alleen de huurprijs afgeven. Voor ons moet het ook die, die huurprijs teruggevoerd worden. En dat doen wij voor ze. Dat doen jullie dan weer voor ze. Dat is heel aardig. Ja. Uh, 24 uur lang duurde dat gratis. En na die 24 uur? Uh, na die 24 uur zijn we gewoon vijf ja, dagen per week open. Op alle werkdagen van 9 tot 5. Uh, kunnen, studenten kunnen gewoon eigenlijk via de mail vragen stellen. volgens kunnen ze op een spreker langskomen en... Uh, ja, op die manier zijn we gewoon eigenlijk altijd toegankelijk en bereikbaar voor de studenten. Dat was niet Daarnaast wat ik bedoelde, die... Michael. Wat, wat kost dat dan vervolgens? Ah, dat is mooi, Eigenlijk helemaal niks. Uh, de studenten kan gewoon uh, eerst gratis dus, uh, via de e-mail kunnen ze, of via ons op de bestrijke vraag stellen. Uh, vervolgens kunnen ze ook, uh, als het, de, de, wat de, de materie zeg maar, wat uh, complexer is, laten de studenten langskomen. En uh, op die manier kunnen wij gewoon de zaak goed analyseren in samenwerking met de uh, advogaten. En... Uh, uh, dan kunnen ze helpen op basis daarvan. Maar alles wat er gebeurt is gratis? Ja, ja zeker. Uh, je zou ook zeggen: van, he, gratis advocaten, hoe kan dat nou eigenlijk? Uh, en het is eigenlijk zo: het Pondische Advocaat vindt het ook belangrijk om een naam te zetten onder de toekomst van Nederland. Uh, en daarnaast kunnen ze voor de complexe zaken een toevoeging aanvragen. Dat is een soort van subsidie van de staat. Uh, en op, daarvan, op de grond daarvan kunnen ze natuurlijk een soort van vergoeding krijgen voor de geleverde diensten. En als je het over de toekomst van Nederland hebt, dan hebben we het over studenten. In Nederland, okay, in Nederland. dat we dat even vastgesteld hebben. Michael van Verstraat van Recht op mijn Kamer, dankjewel. Ja, dankjewel. Goed, we gaan het hebben over de SZW, de voormalige arbeidsinspectie. Die gaat zorginstellingen strenger controleren. De helft van het ziekteverzuim van zorgpersoneel wordt veroorzaakt door stress, te hoge werkdruk en agressie. Lilian Marijnissen, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent van Afvalkabo FNV, je bent hier uh, en betrokken bij de CAO-onderhandelingen van zorgpersoneel. En met AbvoCabo hebben jullie onlangs de Zorgbarometer gepubliceerd. Wat is dat precies? Ja, dat is een onderzoek onder duizenden leden van ons die in de zorg werkzaam zijn. En, en wat hebben jullie geïnvestariseerd daarmee? Nou, dat ging onder andere ook over deze werkdruk. Dus in die zin is het denk ik ook niet toevallig... dat dit allemaal tegelijk nu uh, naar buiten komt. Apfacabo ziet al, uh, al langer, dat speelt al wel nou, sinds de laatste twee jaar... wel echt dat de werkdruk in de zorg gigantisch toeneemt. En dan heb ik het met name bijvoorbeeld over de verpleeghuizen... waar toch uh, de mensen die daar binnenkomen... over het algemeen een stuk zwaarder zijn qua zorg. Dus veel meer zorg nodig hebben dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. En het aantal personeelsleden naar nou, van niet is toegenomen... Noemen. Dus je kunt bedenken dat de mensen die daar werken uh, zwaarder werk moeten doen. Volgens de inspectie is het verzuim in de zorg een kwart hoger dan het landelijk gemiddelde. Ja, ja, dat is echt heel veel. Dat is schrikbarend. Ja, dat is schrikbarend. Het verbaast ons echter niet, omdat wij in die duizenden gesprekken die we op de werkvloer hebben gedaan, maar ook de vele onderzoeken, ook dit uitwijzen: mensen echt zeggen van nou op deze manier haal ik mijn pensioen niet eens. Dus de mensen die aan het bed staan, uh, die hebben het zwaarder. Die, die moeten meer doen in korte tijd. En die moeten nog die malle uren minutenbriefjes bijhouden. Ja, ja, dat is de minutenregistratie waar je op doet. Dat is een uh, absurd fenomeen wat ook voortkomt uit uh, nou ja, het verlangen van zorgwerkgevers... om de zorg zo efficiënt mogelijk te organiseren. Wat wij zien is dat die zorginstellingen groter en groter worden. Dat worden bijna zorgfabrieken met echte topmanagers aan het hoofd. Die vaak zelf niet eens uit de zorg komen, maar echt naar de cijfertjes kijken. Ja, en dan krijg je dit soort het excessen als die minutenregistratie met u heeft 1,37 minuten om een steunkous aan te doen en 2,12 minuten om een mevrouw die moest naar de toilet te brengen. Het is volstrekt van de zotte. Ik vraag ja. me elke keer wel of welk, wie dit in hemelsnaam bedacht heeft, maar het schijnt vrij gebruikelijk te zijn. Um, is dat nou ook het onderliggende probleem, zeg maar, dat, dat mensen gewoon geen tijd meer hebben om de dingen te doen waarom ze ooit het vak in zijn gegaan? Uiteindelijk, Het zijn toch ooit gepassioneerde medewerkers geweest, en misschien nog steeds. Ja. Um, dat ze gepest worden door allerlei regels en managers? Ja, ja, nou zeker nog steeds. Ik bedoel, je gaat niet in de zorg werken om een groot salaris te verdienen. Dan kom je wel bij Shell of een ander bedrijf uit. Maar in ieder geval niet in de zorg. Mensen in de zorg die werken allemaal inderdaad omdat ze een zorg hard hebben... en gewoon die goede zorg willen verlenen. En wij zien onze, onder onze leden dus ook echt de, nou, de frustratie toenemen... dat dat in steeds mindere mate kan. Dus het is holle, holle, holle tegen de klok om, uh, nou ja, om, om al het werk af te krijgen. Maar eigenlijk is het nooit af. En eigenlijk gaan mensen met het gevoel naar huis dat ze niet de zorg hebben kunnen geven die de bewoner of de cliënt wel verdient. De sector is kapot georganiseerd? N nou, nou goed, dat, dat zou ik misschien nog niet willen zeggen... maar het zit er wel tegenaan, het zit er wel tegenaan. En dan hebben we de agressie. Zorgpersoneel krijgt te maken met agressie, zegt de inspectie. Ja. Dat gaat om de cliënten. Ja, Maar dat heeft natuurlijk ook weer te maken met uh, bijvoorbeeld een gebrek aan, uh, aan voldoende collega's. Je kunt je voorstellen als jij uh, als verpleegkundige een uh, verpleeghuisafdeling met twintig bewoners moet runnen. En je deed dat eerst met vier collega's en je moet dat nou nog maar met één doen. En die één is misschien ook nog wel een flexer die elke dag op een andere afdeling staat en die dus de bewoners niet kent. En die niet weet dat meneer Jans op die en die manier wordt aangesproken moet worden, want anders wordt meneer Jans boos bijvoorbeeld. Ja, dan kan dat voor grote problemen zorgen. En dat, dat is een ander gevolg wat wij zien door de enorme flexibilisering die er is. Dus mensen moeten maar allemaal op elk moment alle diensten kunnen draaien op alle afdelingen. Uh, zien we dat die continuïteit van de zorg enorm in gevaar is. En dat zorgt één voor een hogere werkdruk en twee voor slechtere zorg. We gaan uh, de Koster er even bij halen van uh, Actis. Meneer uh, kosten u wordt uh, 73 procent, als ik het goed zeg, van alle verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorgorganisaties. Goedemiddag. Goedemiddag. U hoort uh, Lian Marijnissen dat wij met enige twijfel zeggen, maar het lijkt er toch wel een beetje op dat u de sector kapot georganiseerd heeft. Ja, dat, dat zou je bijna gaan denken als je mevrouw Marijnissen hoort. Uh, nou, ik denk dat, uh, dat we even terug moeten naar het onderwerp wat, uh, de, wat de aanleiding is. Uh, namelijk uh, de, het onderzoek wat de inspectie gaat doen rondom de werkdruk uh, in onze sector. Wij uh, interviewen uh, ook elk jaar onze medewerkers. 50.000 medewerkers doen vrijwillig elk jaar mee aan wat zij vinden van het werk in onze branche. Uh, over het algemeen zijn ze er heel tevreden over. Maar, uh, daar geef ik Marijnus gelijk in en ook de inspectie. Op sommige plekken is de werkdruk uh, uh, hoger dan uh, zou moeten. Uh, dat is ook de reden dat we daar ook de komende tijd uh, en de afgelopen periode ook al uh, fors mee bezig zijn. Goed, meneer Koster, laten we even de constatering daar ja. liggen dat de werkdruk inderdaad hoog is. Ja. U heeft dat geconstateerd, Abfacabo heeft dat geconstateerd ja. en de arbeidsinstitutie. En nu, wat doen we, daar zijn we Nou heeft ja, wat zijn de oorzaken ervan? Is er niet veel te veel regeldruk? Worden mensen niet gewoon uh, lastiggevallen gevallen met allerlei onzinnige ja, dingen? Nou, daar waar ik dus nu ook een aantal dingen over gezegd. Als ik ook even uh, een aantal dingen mag zeggen over de hele stortvoet die mevrouw Marijnse net heeft uh, gedaan... Uh, nou, Allereerst uh, de regelgeving, daar heeft u uh, gelijk in. Dat is ook een punt wat wij uh, stoort. Wij pleiten al jarenlang voor veel minder regels. Als we nu ook kijken naar de staatssecretaris... die een project gestart is met regelarme zorgorganisaties... dan is het overgrote deel van die organisatie die er nu mee doen, komt... uit onze branche, omdat wij uh, dat voortdurend bovenaan de agenda hebben staan. Dus wij willen ook van die regels af. De opmerking van mevrouw Marijnissen... dat wij dat zelf bedacht hebben van die minuten, klopt helemaal niet. Ze moet zich echt beter laten informeren, want uh, wij zijn verplicht om in het kader van de eigen bijdrage die mensen moeten betalen... op vijf minuten uh, afgemeten uh, aan te geven hoeveel tijd wij uh, besteden. Dus als de staatssecretaris, dat hebben we haar ook gevraagd... Uh, dat soort regelingen nou eens een keertje de wereld uithelpt... helpt, dan hoeven wij onze medewerkers ook niet te verplichten om ja. dit soort regelingen zit naast mij nee te klikken. Nou, dan moet. Mag, wacht even, even, mag even de vaart Nou, even, even, even ja. punt voor punt. Onthoud ja. het even, Zuurt. Marijns. Ja. Nou, misschien een aardig voorbeeld. Wat ik uit de praktijk ken, is een grote zorginstelling in Amsterdam, Osira. Die heeft vorig jaar 4 miljoen euro gespendeerd aan het inhuren van een bureau om die zogenaamde looproutes te bepalen. Daarmee zouden zorgwerkers, zeg maar, geregeld moeten zien hoe zij zo efficiënt mogelijk de zorg. Zorg kunnen organiseren. Nou, dat is echt een gigantische misdaad gebleken. Uiteindelijk heeft de zorginstelling dat zelf was ook nog gezegd. Een nog een stap verder dan ja. de minutenregistratie Nog een stap verder. Je Echt looproutes. Dus per persoon krijg je precies. Goed nou, word. dan moet je bij bewoner A, dan bij B, dan bij C. Bij D. Uh, en het kost dus 4 miljoen euro. Nou, maar, uiteindelijk... maar zegt, het kost zegt... echt. Het is iets wat ons opgelegd is. Wij moeten dit. Nou, zo'n loop looproutes, dus, dus niet cliënt, hoor. Wij maar misschien mag ik ook iets daarop terugzeggen. Wij krijgen per cliënt. Uh, krijgen we een bepaald bedrag, uh, hè, 150 euro voor een cliënt die in een verpleeghuis uh, zorg moet krijgen. Daar moeten wij dus alles voor doen, tot en met de medicatie, ja. de arts enzovoorts. We moeten dus op een goede manier met de uh, middelen omgaan. Natuurlijk moeten wij zorgen dat mensen met veel plezier uh, kunnen werken. Ja, maar als, en meneer Koster, dat, ja, maar dat is het probleem nu. Want dat betekent dus dat je je manier van werken moet veranderen. Daar zijn Precies. we dus ook vooral mee bezig, maar daar moeten we ook de mogelijkheden voor krijgen. Die krijgen we nu, omdat we vanaf 1 januari, dus uh, ongeveer twee, twee maanden geleden, uh, hebben we duidelijkheid gekregen over dat we extra middelen krijgen in verpleeg- en verzorgingshuizen om die ook te kunnen besteden. Ja. En daar zijn ook nog andere mogelijkheden. U maar. kunt er ook tegen, tegen de, de zorgverzekeraars uh, zeggen en ja. tegen het ministerie zeggen, ja. luister goede vrienden, dit kan zo niet langer. Ja, Wij willen dat dit niet dus meer. Ook. Dat doen we dus ook. Maar ondertussen uh, zijn die regels nog niet weg. En wat wij dus nu doen en wat je dus ook ziet... is dat uh, er op andere manier wordt gewerkt. Er wordt veel meer gewerkt met zelfroosteren. Er wordt veel meer gewerkt met uh, teams okay. die zelf hun werken indelen. Dus het ja. is niet zo... Uh, zeg maar één ja, groot uh, gehad, gehad waar het allemaal verkeerd ja. is. Er zijn dus heel veel goede voorbeelden in het ja. land... waar het op een goede manier wordt geregeld. Marijnse... En de extra middelen die we daar nu voor krijgen... Ja. vanuit het kabinet, die helpt ons om daar uh, nog, nog veel meer slagen in te maken. Daar zijn we dus volop mee bezig. Er okay. zijn alle ondernemers Belangrijk bij is, u, u herkent het punt. U, u, u herkent het ook. U zegt, ja. er wordt het aan gedaan, Lina Marijnse... er gebeurt dus wel degelijk wat in de sector. Nee, nou ja, goed. dat is ook hard nodig. Ik bedoel, Het blijkt niet voor niks uit alle onderzoeken. Uh, het is ook prima natuurlijk dat de werkgevers richting minister richting iedereen daarover gaat, aangeven dat die absurde administratiedruk... dat daar nou echt eens wat aan moet gebeuren. De tijd en het geld die er beschikbaar wordt gesteld door de belastingbetaler... die moet naar zorg en niet naar uh, papieren dossiers. Maar wat wij wel zien is dat de zorginstellingen... een enorme flexibilisering optuigen. En dat op zich zorgt ook voor heel veel extra administratiedruk... regeldruk, overdragsmomenten, onbekende collega's. En dat zijn toch wel degelijk dingen die de zorginstellingen zelf kunnen organiseren. Dat kost het? het? Laatste woord, kort. Ja. Nou, wij moeten dus een balans zien te vinden tussen dat we de, de zorgleven, die cliënten graag willen... en dat we niet allemaal op vaste tijden mensen moeten laten eten omdat de medewerkers dan moeten werken tegelijkertijd hebben we natuurlijk ook medewerkers die graag zelf part-time willen werken, dus we moeten op een goede manier, en dat is best een, een heel lastige logistiek, uh, zou ik bijna zeggen, opgave, daar wordt dus ook uh, uh, goed aan gewerkt, maar dat kan op uh, sommige plekken beter. Okay, goed. En wat ik ook heel erg belangrijk vind, dat ik toch wel ja? meegeven, nou, ja, dat kan heel kort, uh, ik denk dat het ook goed is dat we het maatschappelijke debat aangaan, dat we niet alles uh, als zorgsector uh, kunnen oplossen, maar dat we juist die samenwerken met familie, met het sociale netwerk van mensen, want de illusie dat wij al het geluk van alle mensen uh, voor 100% kunnen garanderen, in die de, dat debat ga ik ook gaan. Goed, nou, dat punt en, geef ik u, dat gaat niet lukken. Adkosten van Actis, u vertegenwoordigt de Verpleegverzorgingshuis en Thuiszorgorganisatie. Dank voor uw bijdrage. Linia Marijns van Advocabo FNV, hartelijk dank. En hopelijk gaat het straks weer de goede kant op met het, het werk, geluk van al die mensen die zoeknuttig werk doen. Dankjewel. Dank u wel. Dank. Deze week maken we de werkweek mee van regisseur Frans Wijs. Vandaag geen lange reportage, maar we zoeken even contact met Frans Wijs... om te horen hoe het met hem gaat. Ik zit letterlijk te herstellen van uh, een, een, een, een avond die in de teken stond... van de wereld door, waar ik uh, nou, op een andere manier... dan een voorgaande keren hem uh, voelde. En ik merkte ook aan Matthijs dat hij, dat hij het echt vervelend vond... dat ik gewoon een aantal dingen toch niet zij zoals uh, ze zoals, uh, in ieder geval verwacht waren, dat ik zou zeggen. En daarna nog eens een keer 45 minuten voor... Casa Luna, maar ik verwachtte toen ik thuiskom en om een uur of twee uh, mezelf even terug zag bij de wereld. heb ik uh, echt het, letterlijk heb ik hem uitgezet. En ik uh, dacht, nou, die zou ik zou uh, mezelf nu ook echt uitzetten. Maar goed, het, het leven gaat door en ik, ik, uh, ik uh, probeer heel voorzichtig de dag uh, te overleven. Vanavond terug gaat zijn documentaire en première en hoe hij dat heeft beleefd... dat hoort u morgen dan weer in de reportage met Frans Wijs. Zometeen in stam.nl gaan we het hebben over de commissie De Wit. Wouter Bos wordt te hard aangepakt door de commissie. 0800-1101 is ons telefoonnummer. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Gert Luc. Radio 1, het NOS-journaal. Bij de Mitsubishi-Vorkheftrucfabriek in Almere verdwijnen waarschijnlijk honderden banen. De directie wil de fabriek helemaal sluiten. De plannen worden vandaag voorgelegd aan de ondernemingsraad... en later volgen er gesprekken over een sociaal plan. De gemeente Deventer heeft een parkeergarage per direct gesloten... omdat het staal in het beton op sommige plaatsen is weggeroest. Daardoor is de constructie verzwakt. Uit voorzorg laat de gemeente steunpilaren plaatsen. Tot die zijn geplaatst blijft de Noorderbergpoortgarage in Deventer helemaal gesloten. Geparkeerde auto's kunnen er nog wel uit. Op de beurs van Londen en Amsterdam staat de aandelenkoers van Shell onder druk. Beleggers schrikken van berichten over een olievlek van anderhalve kilometer breed... en 15 kilometer lang in de Golf van Mexico... in de buurt van twee olieproductieplatforms van Shell. Italië moet weer meer rente betalen op de staatsschuld. Voor een lening van vijf miljard euro betaalt Italië nu ruim een procent meer dan een maand geleden. Italië is een van de landen die worstelen met een hoge staatsschuld. Onder investeerders en beleggers groeit de angst dat de problemen onbeheersbaar worden. En de oppositie in Syrië wil morgen weer betogen tegen president Assad. Verschillende oppositiegroepen hebben daarvoor een oproep gedaan. Sinds vanochtend 5 uur geldt er een staak het vuren... maar volgens onbevestigde berichten wordt er in verschillende steden weer geschoten. En dat zijn de hoofdpunten. ANDB verkeersinformatie. Er is een storing aan de Hartelbrug in Spijkenisse. De slagbomen willen niet meer omhoog... en daardoor staan de files in beide richtingen voor die brug... op de N218-Europoort Spijkenisse... Loop daar ook vast op de A15 richting Europoort tussen Hoogvliet en Spijkenissen. 2 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Frank Dumosch. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stam.nl. Dat tijdens de kredietcrisis niet helemaal lekker ging in politiek, Den Haag, dat wisten we al. Maar hoe het precies ging, dat hoorden we gisteren... van de voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie, Jan de Wit. De Tweede Kamer stond tijdens de crisis buitenspel. Met betrekking tot de verantwoording aan en controle door de Kamer achteraf... heeft de toenmalige minister van Financiën in een aantal gevallen... de Kamer niet tijdig en of niet volledig geïnformeerd. In de bijzonder rond de... En de grepen bij Fortis, ABN AMRO en ING. De minister heeft daardoor de controlerende taak van de Kamer belemmerd. Heeft de toenmalige minister van Financiën, Wouter Bos... zich onverantwoordelijk en onvoorzichtig gedragen? Of was de situatie zo complex en moest er zo snel worden gehandeld... dat fouten onvermijdelijk waren? Ik praat erover met de fractievoorzitter van GroenLinks, Jolanda Sap. Goedemiddag. Goedemiddag. Van Sap, drie keuzes, graag een ja of nee. Wouter Bos, redt zich vanavond wel bij Pauw en Witteman? Ja. De Bos mag van mij best minister van Financiën worden in het kabinet. Roemer, ja, Rita Verdonk moet gerehabiliteerd worden. Nou, nee, toch niet? Nee, toch niet. Oh, nou, dat slaat op de, op de opmerking: in de Volkskrant Dat Rita Verdonk uh, uit de, de handelingen bleek dat zij de enige was die op enig moment in de Kamergroep heeft. Ik snap hier niks meer van. Waarvan de commissie zei dat had eigenlijk voor de hele Kamer gegolden. We hebben het vandaag over de volgende stelling. Wouter Bos wordt te hard aangepakt door de commissie De Wit. Bent u daarmee eens Woning is sms dat naar 7070, 7070 kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, U kunt ook stemmen op de website www.stamp.nl of twitteren hashtag Jolande Sap van GroenLinks. Wouter Bos wordt te hard aangepakt door de commissie De Wit. Wat zegt u? Nee, ik vind van niet. Ik vind uh, dat de commissie een heel goed stevig rapport heeft afgeleverd. En uh, dat daarin niet alleen Wouter Bos uh, uh, nou een paar stevige tikken krijgt. Maar ook uh, de toezichthouder, de Nederlandse Bank. Uh, ook de financiële instellingen zelf. En ook de Kamer. En wat mij betreft had eigenlijk die tikrichting de Kamer nogal wat harder mogen zijn. Um, want wat, je, wat de commissie ook constateert, wat er in die jaren gebeurd is... is dat de Kamer zich eigenlijk ook te makkelijk buitenspel heeft laten zetten. Ik weet dat ook uit persoonlijke ervaring, omdat ik er voor een groot deel bij was die jaren. En wij hebben toen wel ook in die crisistijd tijdens overname van banken... steeds aangedrongen op betere informatie als het moet, vertrouwelijk. En uh, ja, een groot deel van de Kamer vond toen dat je de brandweerman niet voor de voeten moest lopen... als hij aan het blussen was is een tekst die ook letterlijk voorbijgekomen is in die periode... kan ik me herinneren. Ja. En Wouter Bos, de toenmalige minister van Financiën... die riep dat als het hardste ongeveer. Nou ja, die riep dat ook. En je moet dus constateren dat hij uit zichzelf uh, niet vrijgevig genoeg is geweest. En dat had wel gemoeten. Uh, maar je moet ook constateren dat de Kamer zijn tanden niet heeft laten zien. En wat tegelijk een belangrijke constatering is... is dat um, er wel daadkrachtig is opgetreden door Wouter Bos en zijn topambtenaren... maar te geïsoleerd. Maar die daadkrachtigheid is in die tijd wel heel belangrijk geweest. Want um, zeg maar het, um, ja, de kosten van te laat ingrijpen zouden echt nog oneindig veel groter zijn geweest dan de kosten van de fouten die nu gemaakt worden. De commissie zijn. zegt, uh, de, de, de minister heeft de Kamer niet tijdig en of onvolledig geïnformeerd en heeft daarmee, en dat lijkt me nog on, misschien wel het allerzwaarste, uh, het functioneren van de Kamer belemmerd. Ja, nou ja, dat klopt. Dat is ook een terechte constatering. Maar tegelijkertijd constateer ik ook dat de Kamer dit ook voor een groot deel willens en wetens heeft laten gebeuren. De Kamer heeft het recht om informatie te eisen, om op zijn strepen te staan. Heeft eigenlijk ook die dure plicht. Want de Kamer heeft natuurlijk een heel belangrijk budgetrecht. De Kamer gaat uiteindelijk over die miljarden. En ik vind een belangrijke les die de Kamer moet trekken: dat, uh, dat we ook gewoon uh, veel meer actief gebruik maken van dat recht. Maar het was crisis. Er was grote onzekerheid. Iedereen zat om zich heen te kijken en dacht wat gebeurt gebeurt hier in godsnaam? Is het ook niet een beetje makkelijk om nu te zeggen van... ja, Kamer, uh, uh, jullie, wij, u had door moeten pakken destijds? Ja, het is altijd natuurlijk achteraf wijsheid. Maar een belangrijke les die je eruit moet trekken... is dat je voorbereid moet zijn voor de toekomst op dit soort dingen. En uh, nou, zoals Nederland ook draaiboeken heeft... en uitgebreide procedures voor als er nationale rampen gebeuren... Zo zouden er ook draaiboeken en echt uitgebreide procedures moeten komen... voor een financiële crisis nou, in de dat toekomst. Dat was duidelijk absoluut niet het geval, zegt de commissie ook. Het ministerie van Financiën bijvoorbeeld uh, werd totaal overrompeld. Ja. ja, en eigenlijk werd de hele wereld overrompeld, moet je constateren. Want uh, nee, ja, die crisis is natuurlijk langzaamaan op gang gekomen in 2007. Toen waren de eerste signalen dat die uh, hypotheken in Amerika niet goed liepen. Dat de banken elkaar onderling niet vertrouwden. Maar dat is natuurlijk enorm versterkt doordat uh, Lehman Brothers uh, omviel in september 2008. En dat heeft een kettingreactie teweeggebracht die echt niemand voorzien had. Dus ja, dat men overvallen was, ja. dat is aan zich begrijpelijk. Uh, maar nu dat eenmaal gebeurd is, moet je natuurlijk wel uh, zo snel... ...snel mogelijk alle lessen trekken. Iemand dan, op onze site die schrijft... ...een crisis komt niet zomaar uit de lucht vallen... ...en moeten signalen zijn geweest... ...dus het, het snelle beslissen is voor mij een teken van onkunde. Ja, maar dan moet je wel tegelijk... ...dat, dat snap ik, die reactie. En dat is, voor, dat is voor een groot deel ook waar... ...maar dan moet je tegelijk wel constateren... ...dat eigenlijk dus iedereen onkundig was. En dat we met elkaar ook een systeem hebben laten ontstaan. Een financieel systeem wat zo complex is. Uh, wat zo ondoorzichtig is. Wat ook zo grote risico's bevatten. Omdat er nou ja, door Wiskits uh, financiële producten in elkaar zijn geknutseld. Die met uh, een, ja, wat is het, fracties van secondes over de hele wereld uh, reizen. Ja. Waarvan niemand meer de consequenties doorzag. Dus we zijn allemaal onkundig geweest. Maar op een lager uh, eenvoudiger te begrijpen niveau gebeurde ook het een ander. Uh, Fortus was met de Belgische overheid al vol in de slag over een reddingoperatie. En het Nederlandse ministerie reageerde niet. Nee, dat klopt. En uh, daar zit eigenlijk uh, nou ja, voor een deel uh, te trage reactie in. Maar er zit ook voor een deel in dat toezichthouders van verschillende landen... maar heel mondjesmaat informatie met elkaar uitwisselen. Dat hebben we ook al uh, bij de eerste commissie de Wit moeten constateren. En dat, dat, het, het venijn zit hem in die toezichtsvertrouwelijke uh, informatie... en in het gebrek aan afstemming op Europees niveau. En de enige oplossing daarvoor is als banken gewoon niet meer in één land opereren... maar eigenlijk in heel veel landen in de wereld... En internationaal zijn geworden, dan moet ook dat toezicht veel internationaler worden. Daar zijn we voorzichtig stapjes in aan het zetten, Europees, internationaal, maar dat is lang niet voldoende en dat moet nu ook echt op doorgepakt gaan worden. Bijkomend uh, probleem was dat de berekeningen die gebruikt werden om de waarde van Fortis en ABN AMRO, althans de overblijfselen van Fortis uh, vast te stellen, uh, niet volledig en niet nauwkeurig waren. Uh, dat is toch ook iets wat eigenlijk de minister aan te rekenen is? Die is daar uh, ministerieel verantwoordelijk voor. Die, die is daar zeker verantwoordelijk voor. En uh, nee, dat, is, dat is een groot gat. Hè. De bedrijfseconomische waarde uh, van uh, ABN AMRO is uh, 4 tot 5 miljard lager... dan wat Nederland daar toen voor betaald heeft, die 16,5 miljard. Ja, tegelijkertijd hè, dat uh, constateert de commissie ook uh, dat de Belgen in ieder geval 17 miljard nodig uh, hadden om hun problemen op te lossen. Dus het is een onderhandelingsspel geweest. Een onderhandelingsspel waarbij de Nederlandse partijen uh, niet alle informatie die ze hadden moeten hebben op dat moment op tafel hadden. Ja, dat, dat is iets dat moet natuurlijk niet gebeuren. Dus daar moet je ook lessen voor de toekomst uittrekken. En dat betekent vooral ook veel beter, beter voorbereid zijn op dit soort situaties. Wouter Bos wordt te hard aangepakt door de commissie De Wit. stelling van vandaag ruim 15 omdat mensen hebben gereageerd op www.stam.nl. Uh, het gebeurt niet vaak, maar het is precies ex-equo. 50% is voor de <laughs> stelling. 50% is uh, tegen uh, deze stelling. Nou, uh, zo genuanceerd land. Heel mooi. <laughs> ja, ja, ja, ja. Het is even die moment dat je hevig naar nuances verlangt. Ja. <laughs> het is af en toe wel heel prettig. Um, de rol van de Kamer. U zegt, uh, uh, de Kamer heeft enorm zitten suffen... en is, heeft zich te makkelijk met een kluitje in het riet uh, laten sturen. Ik paraphraseer maar dat bedoelt u volgens mij. Ja. Um, <laughs> wat, wat zou er moeten uh, veranderen? Nou ja, wat er moet veranderen is dat uh, de Kamer met het kabinet afspraken maakt... over uh, de informatievoorziening in dit soort gevallen voor de toekomst. En, okay, we hebben um, uh, wel uitgebreide procedures, die zijn ook in de grondwet vastgelegd... voor als Nederland bijvoorbeeld militaire uitzendt naar het buitenland. En daar verwijst de commissie de wet ook naar, dat, dat heet een artikel 100 brief. Dat legt precies vast wat het kabinet met de Kamer in welke stadia moet wisselen. Dat moet je eigenlijk nu ook goed gaan vastleggen voor financiële crisissituaties... Dat is één. En twee, denk ik, dat de Kamer zelf ook nog eens goed moet overwegen... Hoe ze, um, in welke mate ze vertrouwelijke informatie wil krijgen. Ik wil daar ook, ook voor deelde deel de handen in eigen boezem steken. Want ik heb ook zelf rondom de eurocrisis regelmatig gezegd... nou, ik wil eigenlijk zoveel mogelijk alles openbaar. Vertrouwelijke informatie, die kan je niet delen. Niet met je collega-Kamerleden, met niemand niet. Daar kan je zo weinig mee. Nou, in sommige gevallen, als vertrouwelijkheid uh, noodzakelijk is... en is, dat de enige manier is dat de Kamer in ieder geval verantwoordelijkheid... Neemt, dan zal de Kamer dat toch moeten doen in de toekomst. Mouter Bos zei uh, gisteren in een reactie, waar lessen voor de toekomst getrokken moeten worden, zal het altijd in het besef moeten zijn dat een toekomstige crisis volledig anders is dan de crisis in het verleden. Ja, dat is ook zo. Dus je kan nooit uh, nu al uh, van alles gaan dichttimmeren over nou ja, het soort crisis wat je dan hebt, het soort problemen die je dan tegenkomt. Het enige wat je gewoon uh, waar je goed over kan nadenken is hoe je op dat moment met elkaar en met de informatievoorziening wil omgaan. En het belangrijkste, de belangrijkste conclusie vind ik uit het rapport is: ja. Uh, te geïsoleerde besluitvorming in handen van een te klein team, dat is hier gebeurd, het was Bos met zijn twee topambtenaren, ja, dan sluipt het risico op grote fout ook veel te veel in. Dus maar je geld, moet geldt diezelfde redenatie van u ook niet voor die procedure, dan de procedurele kant? U zegt in artikel artikel 180 brief zou je, je zou een procedure moeten afspreken bij zo'n financiële crisis. Dan zegt Bos, ja oké okay, goed, maar elke crisis is misschien wel compleet anders. En is misschien ook de procedure om een oplossing te bedenken, uh, ook wel heel erg anders. Nee, dat denk ik niet. Want kijk, hier gaat het er gewoon om uh, dat je van tevoren ook met elkaar afspreekt dat het niet niet meer gaat gebeuren dat de Kamer als het ware een vrijbrief geeft aan de minister van Financiën. En dat die minister van Financiën die ook heel ruim opvat. Nee, er zal gewoon tussentijds geïnformeerd moeten worden. Hoe druk die minister het op dat moment ook heeft, dat moet dan maar geregeld worden. En dat kan je ook makkelijker regelen door een andere belangrijke aanbeveling in mijn ogen. En dat is, het moet niet alleen bij de minister van Financiën zitten. We moeten echt een, een, een nationaal financieel crisisteam hebben in dit soort situaties. Met ook een sturende rol voor de minister-president. Want zij de naam van Balken is uh, amper gevallen. Ja, Balken, er was volgens mij wel van alles op de hoogte. Heeft Bos ook volledig gesteund, maar was niet actief betrokken. En dat zou je wel wensen. Je zou hier echt een team willen. Ik zou zeggen, de minister-president, de vice-premier en de minister van Financiën, dan heb je een team van drie mensen... dan kan ook altijd de Kamer goed geïnformeerd worden... en dan verbreed je ook ja, hoe meer ogen, hoe meer kritisch je kan kijken... hoe betere garantie dat je ook onder hele hoge druk... toch goede besluiten neemt. Wouter Bos wordt te hard aangepakt door de commissie De Wit. Dat is de stelling van vandaag. Bent u daarmee eens of oneens? SMS naar 7070, kost u 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.standpunt.nl of hashtag twitteren.standpunt.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, met Marco Dijkhuis. Uh, ik ben het uh, eens met de stelling uh, dat Wouter Bos te hard aan wordt gepakt. Het is voor mij een enorme hoeveelheid mosterd, waar ik mislijk van word na de maaltijd. De race is al gerend. En inderdaad, wat die mevrouw ook eerder zei... zo'n zo artikel 100 brief, zo'n soort uh, artikel 12... net zoals met Den Haag destijds, onder curatelen... en een goed team erop zetten... en niet nu de boel gaan afschuiven naar één minister. Er moeten veel meer koppelen bij elkaar. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Grietje Zwater. Uh, als eerste zou ik willen zeggen... dat ik heel veel sympathie altijd heb voor meneer Bos. Ik denk dat hij het heel goed bedoeld heeft allemaal. Maar... Uh, ik, ik denk dat het helemaal niets te maken heeft met het aanpakken van Wouter Bos. De commissie De Wit is aangesteld om waarheidsvinding te doen. En uh, niet om iemand daarvoor te straffen ja. of aan te pakken. Maar wordt, en... wordt Wouter Bos te hard uh, en te kritisch benaderd door de commissie, vindt u? Nou, dat denk ik niet. Waar het om gaat is om waarheidsvinding. Oké, okay, goed, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Dag, u mag het zeggen. Nou, oké, okay. ga ik wat zeggen. Wouter Bos heeft voortreffelijk gereageerd... Eindelijk een van de weinige politici in Nederland die moed tonen in een echte crisis. En al die verhalen over uh, waarheidsvinding. De Tweede Kamer is altijd reactief geweest. Reageert altijd achteraf. Ik kan me al heel mooie verhalen vertellen. Meneer Bos heeft het fantastisch gedaan. En ik ben blij, het is niet een politieke kleur. Ik hoop dat er nog meer mensen op die manier optreden. Want dit is dus eindelijk nodig. Dank u wel. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met Chris. Uh, ik ben helemaal niet uh, te spreken over de, uh, de behandeling van de heer Bos. Want dat is nou precies het politieke beeld wat ik al jaren voor mijn ogen heb. En op het moment dat ze de fouten gaan, dan stappen ze uit de politiek. Dat zijn gewoon zo'n drastische fouten wat daar gemaakt zijn. Dat zijn zoveel miljarden wat daar verneveld zijn. En op die blaren zitten we nu nog steeds. En met de heer Jan Kecea gebeurt precies hetzelfde. De mensen roepen allemaal. Met die miljarden wat nu ook wel naar Griekenland en misschien ook naar andere landen gaan. Van stop hier eens een keer mee. Maar ze gaan gewoon door en achter een paar jaar moeten ze daar verantwoording komen. Net wat, met, wat het bos is gebeurd. En dan is het foutje bedankt. Ik ja. zit niet meer in de politiek. Wouter Bos is niet de politiek uitgegaan omdat hij voor zijn kinderen wilde zorgen, zegt u. Maar omdat hij inzag dat hij een fout gemaakt ja. heeft. Ik tel een wat een bij elkaar op. Ik, uh, ik, ik ga echt niet zeggen dat het voor zich... Ja, het is een interessante met stelling. Respect, het is Met een zandsteen. voor het gezin, maar ik geloof het niet. Dank voor uw reactie Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag, pamaar. Dag. Ik vind, op zich, ik vind dat uh, Wouter Bos wel een beetje te hard wordt aangepakt. Uh, de, de, de, de, kijk, de, de, de hoofdzaak is nog steeds de banken zelf. En Wouter Bos, uh, de, de, de, de, de gevolgen die worden aangepakt, maar de hoofdzaak wordt extra aangepakt. En wat is de hoofdzaak? Ja, de banken zelf natuurlijk, die hebben er gewoon de puinjes over gemaakt. De die, die, die moest puinruimen. puin Ja, en de banken zelf, en dan bedoelt u de morele kant, de manier waarop zij omgaan met geld verdienen? Ja, het wordt gewoon, er wordt, uh, wordt meegevuld, geld verdiend gewoon. Gewoon met, met de banken en, ze, en al die bodems en alle, al het, uh, ja okay. geldverspillingen gebeuren. Dank voor uw reactie, dank u wel. Stam.NL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik, ben van geest, ik wil graag reageren op de stelling. Uh, ik vind uh, absoluut niet dat uh, Wouter Bos te hard aangepakt wordt. Sterker nog, ze mogen hem voor mij nog veel harder aanpakken. En niet alleen uh, meneer Bos, maar de hele PvdA. Want als we nu horen uh, hoe uh, meneer Samson uh, zich staat te verdedigen... met dat vingertje naar uh, CDA en Pvd, VVD en PVV staat te wijzen... van kijk eens in wat voor crisis jullie ons uh, gebracht hebben... komt dat helemaal niet waar te zijn... Dat heeft meneer Wouter Bos dus mede op zijn geweten. Wacht even, wacht even. dat hij niet zonder ruggespraak uh, gedaan heeft. Wouter Bos heeft de crisis uh, op zijn geweten? Mede, ja. En wat heeft hij misdaan dan? Nou, hij heeft uh, geld uitgegeven van de belastingbetaler uh, om de banken, uh, die dus uh, op een onverantwoorde manier uh, geld aan het verdienen waren, die heeft hij dus uh, met, met, met belastinggeld gesteund. Ja. En als je dat om gaat rekenen, is dat veel meer als het tekort... wat, wat, wat nu bezuinigd zou moeten gaan worden. Dus reken maar uit. Oké, okay, dank voor uw reactie. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met mevrouw Thijssen uit Apeldoorn. Dag mevrouw. Ik moet even bijkomen van die meneer. Moet u eens luisteren. Wouter Bos heeft hartstikke goed zijn best gedaan. Anders waren onze banken in elkaar gestort. waar ik allemaal geld kwijt geweest. En nou maar weer op de P van de A gaan schellen... Laat ze maar naar hun eigen kijken. Samson doet het goed, Wouter Bos doet het goed. Moest luisteren, Balken en deze ook niet in zicht. Die had Wouter Bos ook aan zijn jasje kunnen trekken. En meneer Welling. Op. Dus ik zou zeggen, ook op met het gesode Hannes. Wouter Bos heeft het goed gedaan en heel hard ervoor gewerkt. En daar moeten we heel dankbaar Dank voor zijn. Dank voor uw reactie, mevrouw. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, meneer. Ik wil even reageren op de stelling. Ik vind... Uh dat de, de, de nieuwslezers het beter in de context hadden moeten zetten. Ik heb één keer gehoord dat meneer De Wit zei... ik, ik stel het steeg op prijs om vooraf te zeggen... dat uh, Wouter Bos in een heel moeilijke situatie zat... en dat hij in heel hele korte tijd heel moeilijke beslissingen moest nemen. Ja, en da daar is wel of niet de erkenning voor, voor, dat, uh, voor die opmerking? Wat zegt u? Is daar wel of geen erkenning voor voor die op... de opmerking? Er is in de nieuwsberichten geen erkenning meer voor geweest, want ik heb het niet meer gehoord. En dan werd iedere keer gezegd dat Wouter Bos hard aangepakt werd. Ik vind dat meneer De Wit een goed rapportje geschreven heeft en dat de okay. opdracht was om een goed onderzoek te doen. Ja, dank en dan moet hij alle feiten gewoon opschrijven zoals het is. Dank voor uw reactie mevrouw. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag mevrouw Van Veldhuizen. Nou, Ten eerste wil ik zeggen, Wouter Bos is eigenlijk niet mijn kleur, maar ik vind dit zo onterecht wat er nu naar hem, toe, uh, naar hem gebeurt. Want zoals hij gehandeld heeft in die uh, kredietcrisis, daar neem ik mijn petje voor af. Hij heeft wel gezorgd dat het financiële systeem niet in elkaar zou vallen. En nou kunnen we nu allemaal zeggen, we hebben te weinig geweten. Kijk, wat ik eigenlijk even kwijt wil, we leven wel in een tijd waarin we eigenlijk alles willen weten. Maar wat kunnen we daarmee? En het nadeel hiervan is van dat alles weten, we gaan elkaar afzitten branden. Okay. Terwijl we eigenlijk moeten zeggen van Wouter Bos, je hebt het toen goed gedaan. Dat er steken gevallen zijn, natuurlijk meneer, wie laat ze niet vallen? En degene die misschien nu de grootste mond hebben van Horace, hij had het zo en zo moeten doen, okay. hoe zouden zij het okay. doen? Dank en nou zit je wel in het, in het verleden te kijken, ja, maar dat doet straks toch weer anders. Oké, okay, dank reactie. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Uh, ik ben eigenlijk het uh, niet eens met de stelling. En uh, twee dingen. Feitelijk is de stelling niet juist, omdat uh, Wouter Bos wordt niet aangebracht met informatie van nu. Nee, commissie De Wit heeft gezegd, we baseren onze conclusies op de situaties van toen, hoe toen gehandeld is, onder andere door meneer Bos. Het tweede ding is, uh, als een politica of politisch... Uh, persoon, niet volledig, of zoals de commissie bewist, bewit, uh, gezegd heeft... bewust de Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Ja, afronden u wat, wat ik zeg? Dat is een politieke doodzonde. Ja, als we de vergelijking okay. trekken naar het bedrijfsleven, is het einde oefening. Dank voor uw reactie. Dank u wel. Jolanda Sap. Uh, als de partijgenoot van u was, zou u waarschijnlijk zeggen... wat een warm bad. Ja, nee, en ik vind het ook terecht hoor, want ik, uh, ik uh, vind ook toch uh, een van de hele belangrijke constateringen van de commissie, dat ze achteraf constateren dat in die tijd, en dat hebben we toen ook al kunnen constateren trouwens, heel daadkrachtig is opgetreden. En dat was enorm belangrijk om um, die crisis af te wenden. En nogmaals een keer daarbij zeggen, als dat niet was gebeurd, als het te laat was opgetreden, als Bos te lang had gewacht, als die niet zo moedig was geweest, dan waren de kosten voor Nederland ontzettend veel groter geweest. Er zijn er zijn fouten gemaakt, er zijn dingen niet goed gegaan... maar zou het, het overal beeld niet moeten zijn... wat de luisteraars althans uh, redelijk massaal zeggen. Niet iedereen, maar wel velen. Het bos heeft die banken toch maar mooi gered. Ja, dat klopt. Uh, Bos heeft uh, in een hele moeilijke tijd... Uh, toch uh, met een aantal uh, maatregelen weten te voorkomen... dat het financiële systeem in Nederland helemaal in elkaar klapt. En ja, nog een keer goed ook om te zeggen... Nederland heeft een hele grote financiële sector. We hebben gewoon een aantal hele grote banken in huis... met ING, met ABN AMRO. Als het daar misgaat, dan, dan zou dat echt om honderden miljarden gegaan zijn. Dus dat is heel goed dat hij dat afgewend heeft. En um, als je het rapport van de, de Wit leest... moet je constateren dat het heel groot grondige waarheidsvinding is, met het oog op lessen trekken voor de toekomst. En dat is het belangrijkste. En ik, uh, ik vond ik voelde me zeer aangesproken door wat een van de luisteraars zei, ik geloof dat het Maarten was, die zei, ja, de hoofdoorzaak is de banken zelf. Kijk, en die hoofdoorzaak, en daar legt de wit ook nu weer de vinger op, die hoofdoorzaak wordt nog te weinig aangepakt. Een van de belangrijke um, redenen waarom die crisis zo groot kon overslaan, is dat um, uh, in de wereld van het bankieren, het zakenbankieren, de hoge risicovolle transacties... helemaal vermengd is geraakt ja. met wat met het nutsbankieren. Ja, had, maar dan moet het. de Kamer uh, lef hebben, en dit kabinet ook... Uh, en dwars tegen alle adviezen in uh, die twee taken uit elkaar gaan trekken... en zeggen je bent of een zakenbank of je bent een privébank. Ja, daar ben ik eens. En uh, wat wel kan, waar veel deskundigen het over eens zijn... is dat je dat binnen een bank effectief kan scheiden. En ik zie ook dat de jager langzaamaan aan het bewegen is. En ik hoop dat de Kamer met mij dit rapport ook echt opvat... als een uh, uh, ja, belangrijke aansporing om ook echt tanden te laten zien... en de jager te dwingen om dat ook echt door te zetten. Goed. Denkt u dat dit uh, politiek gezien een, een, een, een, een, een nachtkaars is... als het gaat om de, uh, de politieke eindverantwoordelijkheid? De vraag namelijk of Jan, Jan Kees de Jager hier voor op moet draaien... voor de fouten van Bos? Ja, ik vind dat ook gewoon een, een, een vraag die helemaal niet aan de orde is. Kijk, want uh, tijdens het optreden van Bos in die kredietcrisis... heeft de Kamer uh, steeds uh, uh, hem gesteund. Um, uh, ook steeds toestemming gegeven voor alle maatregelen die hij nam. Hij heeft ook niet... Um, onjuist geïnformeerd. Hè? Dat is wat de laatste luisteraar zei. Dat is niet waar. Wat de commissie constateert is dat het tijdiger en vollediger had ja. gaan moeten. Dat, dat is niet een doodzonde. Dat okay. is ernstig maar geen doodzonde. Ik vind het niet aan de orde. De Kamer heeft destijds al toestemming gegeven. We moeten de lessen voor de toekomst trekken. Maar het is nu echt niet aan de orde dat er een of ander barbertje moet hangen. Nee. Johan de Sap, fractievoorzitter van uh, GroenLinks. Dank voor uw bijdrage aan Stam.nl. Wouter Bos wordt te hard aangepakt door de commissie De Wit. 800 keer is er gereageerd. 53 procent is er mee. Ah, 3% meer. En 47% niet. Zometeen op deze zender. Radio 1. Elspeth Guttike, Thijs van der Brink. Elsbeth, dit is ja. de dag. Wat gaan jullie doen? Ja, we gaan het eens hebben met Gerlof Leijstra van Elsevier, de, de misdaadjournalist, over die overval van vanochtend. Want die lijkt erg veel op die van Brinks en ook op een aantal in België. Dus de vraag is, is het nou één bende en wat voor bende is het dan? Wie zit er dan achter? En is er überhaupt iets aan te doen om zoiets te voorkomen als bedrijf? Verder, euh, Leonor Pauw, actrice. Zij heeft kanker en ze gaat ook dood over niet al te lange tijd. Er is een film aan het maken over een vrouw met kanker die sterft. Dat is natuurlijk een... Aparte combinatie, kan je wel zeggen. kan ik wel zeggen. Ja. En verder gaan we het ook nog hebben over je getuigen in de Tweede Wereldoorlog. Die zijn ook in concentratiekampen gestopt. Alleen dat weten wij we haus niet. Zometeen, op deze zender, Radio 1. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. En CRV. Morgen vanuit de Kroon in Amsterdam. live. Magriet van der Linden over seksueel geweld en de toekomst van Opzij. Leo Blokhuis als gastrecensent. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen. En live muziek van Bloudsoen. U bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live! Radio 1. Het nieuws van alle kanten.